Mail ze. En klaar. Kijk maar eens op Yuki.nl en probeer Yuki gratis uit. Yuki boekhouden. Scannen. Mailen. Klaar. Doe snel mee en win bij Rabo AD Rondemaster op ad.nl. Dit is BNR. Britta van Gent. Het wordt de komende dagen tropisch warm en vandaag arriveert die warme lucht vanuit het zuiden al op veel plekken in het binnenland. Daar wordt het veelal 27 tot 33 graden. In de kustgebieden daar is het net een tikkeltje minder warm met 22 tot 26 graden. En daar steekt vanmiddag ook een verkoelend windje vanaf zee op. Vanaf de Noordzee worden vandaag ook wolkvelden over het land geblazen, maar tussendoor zijn er ook flinke perioden met zon. ANWB, John Bakker. Het is nog opvallend druk op de Nederlandse wegen. 14 files, 45 kilometer bij elkaar. Na een ongeluk op de A2 van Amsterdam naar Utrecht... bij knoop het Holendrecht, 4 kilometer. Alle rijstroken zijn wel weer open. Op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag... tussen de Meer en de Nieuwebrug, 9 kilometer na een ongeluk. De weg is daar nog steeds helemaal afgesloten... en dat gaat nog wel even duren. Op de A27 veel vertraging vanuit Utrecht naar Gorkum... tussen knoop het Everdingen en Noorderloos, 4 kilometer... En door de problemen op de A12 loopt het nu ook vast op de N228... ...de Meren richting Gouda, tussen Woerden en Gouda, 3 kilometer. Flitsers A7, Heerenveen, Afsluitdijk in beide richtingen bij 121,5. A12, Arnhem-Utrecht bij 111,8. A58, Breda richting Tilburg bij 50,3. En op de A73, Maasbracht-Nijmegen bij 23,1. Ook een flitser gezien, 020 515 8515. PNR, nieuws update. 1 minuut over half 11, ik ben Marjolein Nistad. Huisartsen zien steeds vaker mensen met een geslachtsziekte. En ook bij gespecialiseerde polyklinieken komen meer mensen met een SOA langs. Dat blijkt uit cijfers van onderzoeksinstituut Nivel. De onderzoekers weten niet of geslachtsziekten vaker voorkomen... of dat Nederlanders zich eerder laten behandelen. De doden en gewonden die vier jaar geleden vielen in die voorkust... waren niet het gevolg van de illegale afvallozing door het schip Probo-Kowala van oliebedrijf Traficura. Dat zegt een chemicus van een Brits adviesbureau. Het afval op de Probo-Kowala zou op zijn ergst tot griep en benauwdheid kunnen hebben leiden. Politieagenten mogen in de toekomst mogelijk meedoen aan vredesmissies in het buitenland. De missionair minister van Binnenlandse Zaken, Heers Balin, wil dat morgen voorleggen aan de ministerraad. Nu worden politieagenten alleen naar het buitenland gestuurd om trainingen te geven. Het leger des Hels gaat weer langs de deur collecteren. De liefdadigheidsorganisatie denkt door de economische crisis de komende tijd meer geld nodig te hebben. Maar het leger wil ook meer mensen bij het werk in de wijken betrekken. Achterstandswijken moeten ook bij een nieuw kabinet kunnen rekenen op hulp van overheid, gemeenten en corporaties. De missionair minister van Middelkoop pleit in Dagblad Trouw voor het voortzetten van de wijkenaanpak van zijn voorganger Vogelaar. Daar zou nog zeker tien jaar voor nodig zijn. De AIX nog altijd in het rood op zo'n ruime 312 punten. En dat is een verlies van 1,3 procent. En voor meer actuele koersen kijkt u op fd.nl. ...waart je de onzin. In Talk Radio, onze vraag van vandaag. Mag Nout Welling na zijn excuus van gisteren... ...de cultuurverandering binnen de Nederlandse Bank doorvoeren. 020 468 4 0 020 468 4 0 Aan de slag. Paul van Liemt, BNR. Sinds tien uur vanmorgen debatteert de Kamer over de val van de DSB-bank... en over de rol die de Nederlandse bank daarbij heeft gespeeld. Gisteravond werd Nout Wellenk al het vuur aan de schenen gelegd... tijdens een hoorzitting in de Kamer. Wellenk heeft spijt betuigd en vindt zichzelf de aangewezen persoon... om het proces van cultuurverandering binnen de bank te leiden. Onze vraag van vandaag... Mag Welling na zijn excuus van gisteren... de cultuurverandering binnen de Nederlandse Bank doorvoeren? 020 468 4 0 020 468 4 0 U mag zo meteen uitgebreid aan het woord komen. Maar eerst ga ik praten met Peter Milovic. Hij is directeur van Milovic Associates, een leiderschapsbureau. Meneer Milovic, goedemorgen. Goedemorgen, Paul. Ja, oké, okay, Peter dan, hè. Ik stel je dezelfde vraag. Hè. Wat <laughs> vind je? Ja, nou ja, goed, ik ga meteen mee. Kan Nout Wellink na zijn excuus van gisteren... die cultuurverandering binnen de Nederlandse Bank... kan hij die ook zelf doorvoeren? Nee, ik vind ze niet. Um, kijk, er zijn een aantal dingen die heel duidelijk zijn hier in, in dit dossier. Dat is, um, er is hele grote schade toegebracht aan een hele hoop mensen. Daar is Timo Factor, DSB voor, of, uh, DNB voor verantwoordelijk. Um, die heeft haar, um, uh, haar verantwoordelijkheid uh, niet genomen als Nederlandse bank. We hebben een overheid, maar dat is bijna een klassiek gegeven, die haar verantwoordelijkheid ook niet heeft genomen. En we hebben een president van de Nederlandse bank die zijn eigen verantwoordelijkheid ook niet neemt. Dat is drie Keer, uh, drie keer raak zou ik zeggen dat snap dus ik maar dossier. dan nog dan nog heeft u wel zelf uh, toegegeven grove fouten te hebben gemaakt heeft ze excuus aangeboden dus je zegt daarmee is de zaak niet afgedaan en daarmee maar kan hij niet vanwege die drie punten die je noemt kan hij gewoon niet doorgaan Nee, natuurlijk niet. Als ik kijk naar de bedrijven waar dat wij uh, cultuuromslagen en dat soort dingen doen uh, en, en veranderprocessen begeleiden, dan geldt daar één regel. Een excuus is niet voldoende. Op een bepaald ogenblik uh, moet je gaan vertrekken. En wat mij vooral een beetje frappeert is dat je zelf niet de nodige kennis hebt om te gaan vertrekken. Dat is nu toch wel echt aan de orde. Dat had ik eigenlijk wel verwacht. Dus een excuus alleen is niet voldoende. Nu ook je verantwoordelijkheid daarbij opnemen. Ja, want zo gaat het dan vaak. Sommige mensen zeggen juist door dit excuus, uh, ik geef hem nog een laatste kans. Maar uh, je zegt ook, oh, dat moet je niet doen. Je hebt in de spiegel moeten kijken en moeten zeggen, het, uh, dit is het einde voor mij. Ik stap zelf op. Nou. Kijk Paul, wij spreken vaker met elkaar. Je weet wat ik vind van de afrekencultuur in dit land. Die, is, uh, mei, die gaat iets te snel en iets te kort door de bocht. Maar we moeten ook wel redelijk blijven en realistisch blijven. In dit geval is er niet sprake van alweer een kans. Er is sprake van de zoveelste kans die we nu gaan uh, geven aan Nautellenk. En ik vind op een bepaald ogenblik, vind ik zelfs, die, uh, die nogmaals vindt dat mensen echt herhaalde kansen moeten krijgen vind ik echt dat er nu toch wel niet meer sprake is van een hernieuwde kans. Maar als die nu opnieuw blijft zitten, dan is dat een zoveelde zoveelste herexamen. Dat kan gewoon niet. Tijd nu om te vertrekken. En ik vind dat Noutwellink zelf die conclusie moet gaan nemen. Oké, okay, dankjewel. Onderigens is er wel één heel ja. belangrijk ding wat ik daar aan wil toevoegen. Ja. Dat is, we moeten wel even een goede rekens van maken. Want mocht het zo zijn dat Noutwellink nu eerder gaat vertrekken, dan hebben we ook te maken met een simpele rekensom van financiën. En zou ons dat allemaal wel eens veel duurder kunnen kosten... dan dat we hem de rit laten uitzetten tot in uh, januari uh, volgend jaar. En Wanneer dan, hij vanzelf ja, moet vertrekken. Dus dat de belastingbetaler daar ook nog aan mee moet betalen? Ja, natuurlijk, want dan krijg je opzichttermijnen ja. en dat soort dingen meer. En de vraag die zich dan gaat opdienen is... wie gaat er het hardst uh, voor moeten betalen? Ik denk niet dat dat nou het is. Oké, okay, dankjewel Peter. Peter Milovic, directeur van Milovic Associates. een leiderschapsbureau. En onze vraag van vandaag die luidt... Mag Nout Welling na zijn excuus van gisteren... de cultuurverandering binnen de Nederlandse Bank gaan doorvoeren? Hij zelf uh, vindt van wel, hij wil het ook doen. Hij heeft veel medesanders ook tot nu toe, want de Kamer is nog steeds verdeeld. We wachten dat natuurlijk het debat af van vandaag. Maar uh, ja, het is nog steeds niet duidelijk hoe het gaat. Peter Milovic zegt, uh, die noemt net heel veel argumenten en hij zegt luister, uiteindelijk, uh, hij moet gewoon weg, want... Uh, uh, het is niet goed gegaan. 020-468-4-0 Mag ik naar zijn excuus van gisteren de cultuurverandering binnen de Nederlandse Bank doorvoeren. En ik ga het vragen aan uh, mensen. Ik zie geen uh, naam hier op mijn scherm. Maar ik hoop dat u mij wel kan verstaan. Mevrouw of meneer, goedemorgen. Hey, goedemorgen. Ja, mag ik, ik u... met Geul? Gaat u gaan. Meneer Geul. Geul uit Nielsen heb uh, Ik vind dat hij wel... Uh recht heeft van spreken. Uh, nou, het is een, uh, een bestuurder, een professionele bestuurder. Dat mag je aannemen. Hij weet uh, donders goed hoe het uh, bij de Nederlandse Bank in elkaar zit. En uh, kan daar ook waarschijnlijk wel de beste man voor zijn... om dat juist uh, om te slaan. Ja, het maar u natuurlijk... heeft net wel de argumenten gehoord. Hè? Van uh, fout op fout gestapeld uh, en dan is een excuus is gewoon niet genoeg. Ja, dat hoor je dus ook in het bedrijfsleven van uh, managers die uh, fouten maken en die gewoon uh, op moeten stappen. Nou, ik vind dat een zeer zwakke uh, argumentering eigenlijk. Um, juist uh, managers, en, en wat nou natuurlijk ook is, moeten de kans hebben op een gegeven moment om uh, fouten om te draaien. En um, als, als ondernemer, ik ben zelf ben ik ondernemer, als ik een fout maak, dan probeer ik hem de tweede keer te voorkomen. Nou, dat mag je ook aannemen dat een manager dat, uh, dat gaat doen. En, okay. um, dan de verantwoordelijkheid nemen. Wat is nou verantwoordelijkheid nemen? Opstappen? Dat hoor je al van te veel mensen. Dat is, dat is een hele makkelijke keuze natuurlijk op een gegeven moment om, om gewoon maar op te stappen. Ik neem een verantwoordelijkheid. Ik ja, nee, ja, nee, maar het dit is, dit is een interessant verhaal. Want de meeste mensen denken er anders over. Die zeggen namelijk, ja, het kan helemaal niet. Dezelfde persoon die moet anders gaan denken en dat kan niet. Want die heeft jarenlang een bepaald denkpatroon gehad. Die kan niet opeens een heel ander proces, een heel andere manier van denken gaan, op zich gaan nemen. Nou, het is een, een manager, een bestuurder... die zit in een bepaalde cultuur van de Nederlandse bank. Die cultuur die is gegroeid over de laatste nou, 40, 50 jaar wellicht. Um, dat, dat, kun je dat veranderen met een persoon die daar van buitenaf komt? Een interim manager, zoals dat dan zo mooi heet? Um, ik denk dat het wel degelijk uh, uh, mensen kan aanspreken... op hun verantwoordelijkheden binnen de Nederlandse bank... en daar uh, die cultuuranslag uh, kan helpen... Ja. Uh, snel te, te, te verwoorden. Oké, okay, dank u wel meneer. Dan ga ik nu naar. Uh, ja, het is heel onhandig omdat ik de namen niet zie, dus ik hoop dat u mij wel verstaat. Mevrouw of meneer, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, daar komt u op, zegt u mij. Goedemorgen, met de Ristowski. Dag meneer Ristovski, um, goedemorgen. Hallo, ik ben het niet echt eens met de vorige spreker dat uh, meneer Welling zelf in staat zal zijn die katoenverzameling uh, door te brengen. Um, om een cultuurverandering door te brengen zou je toch echt een paradigma moeten doorbreken. Meneer Wellink is onderdeel van het probleem, hij is de basis van het probleem. Als het al zo makkelijk zou zijn om afscheid te nemen, dan is zelfs dat de moeilijke keuze voor meneer Wellink. Want in al deze commotie blijft hij zitten en blijft hij zeggen van nou sorry voor wat er gebeurd is. Uh, ten eerste ontkende hij dat. Totdat het rapport van Schelte maar uitkwam. En nu zegt hij van sorry, hier hebben we toch iets fout gedaan. lijkt me ook een beetje raar. En om dan nu te zeggen van, ah, het geeft mij de gelegenheid om die cultuurverandering door te voeren. Maar als het goed is weet meneer Wellink ook dat de cultuurverandering doe je niet in zes maanden. Dus dan zouden we meneer Wellink nog een jaartje of 7, 8, 19 moeten laten zitten. Maar ik hoorde net ook wat de vorige meneer zei. Die zei, ja hij is een bestuurder en uh, kijk, en een manager. Hij kan het veel beter doen dan nu opeens een interim manager die er opeens wordt, uh, wordt oplossings nee, stuur en die, die, die cultuur niet nooit zo goed kan kennen. Ja, ik, daar ben ik het niet mee eens. Ik zit zelf in een de interim management organisatie. Ik ben het er niet mee eens. Wij worden benaderd als interim managers juist om te helpen organisaties uit hun denkpatroon te ja. doorbreken en om managers die daar zitten en daar lang zitten te helpen bij het proces waarvan ze zeggen we willen het wel, maar zouden niet weten hoe. Ik zou razend benieuwd zijn naar het plan van de heer Wellink om de cultuurverandering waar hij zelf leiding aan geeft in een organisatie om te, om te buigen. Ik denk niet dat het hem lukt. Ho, hoezeer hij zelf ook denkt dat hij het kan. Okay. Ik denk niet dat, die, dat, dat het hem lukt. Goed, U brengt de stand ermee op 1-1, dank u wel. En de vraag van vandaag luidt, mag Nout Wellink na zijn excuus van gisteren... de cultuurverandering binnen de Nederlandse Bank doorvoeren? Dus de bellen die ik tot nu toe aan de lijn heb gehad zijn daar redelijk verdeeld over. Of behoorlijk verdeeld over, kan ik beter zeggen. En ons nummer is 020 468 4 0 Dus 020 468 4 0 En dan let u op het geluid als u erin komt, want we hebben geen namen. Uh, dag meneer of mevrouw, goedemorgen. Goedemorgen. Ja? Uh, zegt u het maar. Um, mijn naam is Brekelmans. Uh, Brekelmans. Ik ik vind dat uh, uh, Wellenk moet inhoudelijk gewoon president van de Bank blijven. Er moet een uh, interim uh, komen die in feite de cultuuromslag gaat doen. Dat zijn twee vliegen in één klap. Je ja. krijgt dat Wellenk, die een onderdeel is van die cultuur, uh, het niet hoeft te doen. Wellenk hoeft niet weg, het kost geen geld. Inhoudelijk blijft hij keurig netjes zijn zaak afwikkelen. Tot aan de volgende termijn zou beginnen, komt er een uh, nieuwe. Wat we ook niet uit het oog moeten verliezen, dat de minister van Financiën yeah. in feite de baas is van uh, Welink. Dus yeah. in feite hoort uh, ook meneer Bos zijn excuus te maken. Ja, dat is ook nog een extra verhaal erbij. Daar kunnen we ook nog even discussie over gaan voeren. Maar u zegt de belastingbetaler moet hier niet voor een opdraaien. Dit is de beste oplossing. Dus eigenlijk, nou het wil ik mag blijven, maar dan wel onder curatelen gesteld. Nee, nee, niet onder curatelen. Gewoon inhoudelijk zijn werk doen. En het cultuuromslagtraject waar we het nu over hebben, ja. door een externe professional laten doen. Die, die kan dan, uh, zeg maar, als hij vuile handen moet maken, maakt die vuile handen. Ja. En de nieuwe man heeft daar geen last van. Want okay. ik kan met de schone lei beginnen en meneer Wellenk kan gewoon inhoudelijk, want daar is hij gewoon wel goed in, inhoudelijk besturen en laat hem dat dan doen. Want daar ben ik het met niet de laatste, maar de voorlaatste spreker eens. Ja. Hij is gewoon een professional. En laat hem dan op de inhoudelijkheid gewoon zijn werk voortzetten en laten de cultuuromslag door een, een, een transformer te uh, regelen. Oké, okay, dank u wel, meneer. Dan brengt u de stand op 2-1. Mag Nout welling na zijn excuus van Gisteren... de cultuurverandering binnen de Nederlandse Bank doorvoeren? Er komen steeds meer verschillende antwoorden. Ik hoop dat u blijft bellen naar 020-468-4ma0. Even goed op het geluid, let, want daar komt u in, mevrouw of meneer. Goedemorgen. Goedemorgen. Gaat u gang? Uh, ik denk niet dat, uh, dat Wellingk uh, moet, uh, moet blijven. Ik ben het ook niet eens met de vorige spreker overigens... over die interim uh, en die professionaliteit. Want Lijkt het dat... hè? Je zegt, hij is een soort tussenoplossing. Ja, precies. Dat, je dat, is, dat is weer pap en nat houden. Uh, ja. wat, wat mij gisteren opviel in de discussie... toen hem gevraagd werd... wilt u daar excuus voor aanbieden... toen zei hij van als dat moet... dan wil ik mijn verontschuldigingen daar ja. aanbieden. Ja. En dat vond ik zo kenmerkend... Voor, voor de hele situatie. Verontschuldigingen bied je aan... als je te laat komt voor een afspraak. Excuses bied je aan als je een afspraak totaal vergeten bent. En dat vond ik zo significant. Ik denk van ja, die man die begrijpt het dus nog steeds niet. Nee, dat is waar. Het is ook in de, je zei, hij noemt het woord van schuldiging op deze manier. Het gaat ook op de precies. manier waarop je excuus aanbiedt. Is, is het gemeend of niet? Dat is natuurlijk waar. Exact. En, en dan denk ik van ja, dat, die ja. begrijpt nog steeds niet exact... wat nou pre precies het probleem is en wat hij fout heeft gedaan. En zolang hij dat niet begrijpt, ja, dan is er maar één mogelijkheid. En dat is die meneer die kan geen leiding geven aan de nieuwe organisatie van de, van de DNB. Oké, okay, dank u wel meneer. U brengt dus aan op 2-2. Dan ga ik naar de volgende Meneer of mevrouw, goedemorgen. Hmm, ik hoor een auto brommen. Meneer, zegt u mij? Hallo? Ja, daar bent u. Ja? Oh, ja, nee. Dat is een beetje onduidelijk. Ja, ja, het is inderdaad onduidelijk. Voor mij ook. Ik ja. heb uw naam niet maar zegt u mij? Ik ben, nou ja, mijn naam is Van Thuyl. Meneer Van taal uh, en ik vind uh, uh, dat er een absolute onderschatting is uh, van de inhoudelijke kwaliteiten die nodig zijn om leiding te geven aan zo'n instelling. En ik denk niet dat je zomaar iemand vindt uh, die daar uh, zomaar in kan stappen. Dus dat lijkt me hoogst onverstandig. En volgens mij doet de heer Welling dat ook zelfs helemaal niet zo slecht, alleen het probleem. Of hij doet het zelfs goed in mijn ogen. Ja. Maar het probleem is inderdaad met die organisatie die eronder zit. En ook wel misschien ja, met die, uh, zeg maar, het is toch wel een aantal nieuwe uh, wetmatigheden in ieder geval maatschappelijk die ja. treden in dat hele veld. Maar dan nog u zegt, is niet zo snel een vervanger te zoeken. Dus laat hem uiteindelijk nou, maar zitten als professional, als ja. inhoudelijk deskundig is hij de beste. Dus blijft blijven. Ik deel de mening van een uh, voorgaande spreker dat je zegt ja. van die cultuurverandering moet je inderdaad iemand naast hem hebben staan. En, en er komt een, een moment, voor of laat, uh, waarin ook de heer Wellink zal moeten erkennen dat hij in die cultuur, die nieuwe cultuur, waarschijnlijk niet meer zijn rol goed kan vervullen. Maar dat is een goed proces. En ik vind het hoogst onverstandig om die man zomaar nu te laten gaan vervangen. Dat uh, kost uh, de samenleving ook handen met geld. Dus ik ja. vond het uh, andere argument ook heel valide. Dat je zegt, van het is onzin om zo'n man nu te gaan vervangen door een interimmer en dan te denken van nee dan gaat het goed uh, ja. dat vind ik echt onzin ik heb zelf ook volop ervaring in dat segment 40 jaar uh, zowel advieservaring als interimmanagement geweest nou, ja, ik vind het gewoon, ja, er worden wonderen verwacht van interim uh, Natuurlijk krijg je daarmee een kaalslag uh, binnen de stad van de Nederlandse Bank. En dat zal voor een deel zullen daar best een aantal dingen moeten veranderen. Dat er meer mensen zijn die willen reageren, moet ik een exposee onderbreken, meneer Van touw. Ik begrijp wat u bedoelt, ik noteer bij u een ja, dus 3-2. Dank u wel voor uw reactie. En dan ga ik nu uh, naar de heer Pelli uit Utrecht. Dag meneer Pelli. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik ben het absoluut niet eens met de Stelling. Nee. Uh, de heer Welling heeft uh, tot de drie maal toe, uh, iSafe, ABN Amro en uh, nu ook DSB, bewezen niet te kunnen handhaven. En dat is volgens mij toch echt de core business van de DNB. Ja, dus u zegt uh, hoe dan ook, niks pap en nat houden eruit met die man cultuur hebben, we net als de vorige spreker. cultuur in Nederland is heel erg gewoon, maar ik denk dat het toch echt moet gaan verbeteren. En betere cultuur binnen onze bankensector. Oké, okay, meneer Pedi 33, dan gaat naar de heer Meeran. Dag meneer Meeran. Dag, goedemorgen. Ik ben eigenlijk eh, niet mee eens. Eh, Weder genoeg is zo dat uh, hij nu voor de derde keer zeg maar, niet geslaagd is om uh, zijn werk uh, goed te doen. Uh, en ik denk, het uh, kost uh, een heleboel belasting hiervoor. En ik denk, uh, hij moet niet alleen stoppen. Er is dus één punt en tweede punt. Uh, alle uh, mensen zeg maar, in zijn positie krijgen een heleboel ja. bonus. En hij moet hier ook uh, wat terug aan uh, gaan uh, leven geven. Oké, okay, meneer Meran, dank u wel. Dan ga ik naar de heer Gené uit Haarlem. Dag meneer Gené. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik ben het niet helemaal eens met de stelling... maar ik nee. vind dat ze met z'n allen veel te vlug achter de cultuurverandering aanschouwen. Dat is maar zo'n klein onderdeel uit het rapport van Scheltema. Er ja. is wel degelijk anders aan de hand. En dat gaat over de, de opvatting over de rol van de centrale bank. Uh, het gaat nu helemaal één over de persoon van meneer Wellen. Daar kun je er alles van vinden. Maar we hebben het ook over de president van de nationale bank. En dan vinden we dat we ons al te snel uh, ons verschuilen achter de cultuurverandering. Als die er komt, komt alles goed. Want Schelten heeft het al aangeraakt, maar hij heeft ja. geen uitvoerig onderzoek naar die cultuur gedaan. Dat hoefde hij ook niet te doen. Nee, dat is inderdaad een... Als datum, je als uh, zou uh, constateren ja. met elkaar dat cultuurverandering nodig is... cultuur wordt altijd bij lichaam, zeker bij dienstverleners, door de leiding. En moet je goed afvragen of die leiding dat wil. Zeker dat de leider over pak een beetje zes maanden toch met pensioen gaat. Sterk punt, meneer Gené, ik zou u aangaan, dan blijft ze nog even luisteren. Om 11 uur ga ik over, precies over dit onderwerp nog even doorpraten. Ik dank u voor de reactie, ik dank iedereen. En dit was Talk Radio, eindzand 3-5. Aan de slag Paul van Liede. Miljonair. Ja, en hier staat naast mij. Joost Eertmans. Die staat er niet zo. Maar die gaat straks Pepto presenteren op donderdag. Meestal op vrijdag. Ja. Vraag op donderdag Joost 020 Viesus 84 nummer dat u kunt bijverdraaien vanaf nu als u straks bij Joost in de show wil, een pep talk. En waar ga je het over hebben? Let op al, daar gaan we. Goedemorgen trouwens. Goedemorgen. Um, nee, de NS begint met de oude dubbeldekkers op te frissen... naar, naar ja, een totaal, het lijkt me een soort Hilton hotel. Dan komt internet, nieuwe stoelen, airco. Meestal als de NS iets vernieuwt, dan heb ik overal blauwe plekken... als ik de trein verlaat. Uh, maar er gaat iets gebeuren. Maar ze gaan ook werken met een boven- en een onderklasse in de trein. Dus boven ja. mag je niet uh, geluid meer maken. En onder moet je vooral met elkaar gaan praten en ontmoeten. En de ja. stoelen staan zo tegenover elkaar, is de bedoeling. Dat je ook elkaar niet meer kan kan ontwijken. Verplicht ontmoeten dus. Verplicht, echt, verplicht ontmoeten, ik ben ik heel erg tegen. Ik hou ja. van rust in de trein, wegwezen. Ik wil mijn krant en mijn cappuccino en verder geen bemoeienis. Maar ik heb de stelling zo gemaakt... dat ik bepleit een derde klas in de trein. Voor mensen die gewoon goedkoop willen staan... veel lawaai willen maken, vooral veel willen praten enzovoort. Laat ze lekker naar beneden gaan. Derde klas, introductie, en laten we het daar eens over hebben. Ja. Daarvoor wil ik praten over het onderwijs. Schandalig dat Plasterk drie jaar geleden... een miljard uittrok voor de leraarsalaris omhoog te krikken... Ja er gaan leraren ontslagen worden. Bond is boos, ja. ik ben er eigenlijk ook boos over. Kan natuurlijk helemaal niet. Vanavond worden gestemd in de Tweede Kamer. Ik vind dat 10% salarisverhoging cruciaal is om het onderwijs op te krikken. En de laatste is natuurlijk ja. de Golle Canaries, Brazilië. Zek. Twee keer ten onder, je weet het nog, 94. Drank. Branco, weet je nog, die, die ja, vlijt erop, 3-2, 2-2, we, twee, twee, twee, twee, twee, twee, twee, twee. we gelijk kopten we ja. in de winter. 98 onderuit in Marseille, half finale. En nu drie keer in Scheepstecht, we gaan erop en erover, Paul. Morgenmiddag is het gewoon raak, oranje, uh, pakt de Golle Canaries bij hun uh, staartje. En okay. dat gaan we doen. Dus dat uh, is uh, de derde eigenlijk. Oké, okay, 020 468 u kunt bellen. En vanaf nu en straks dus half 1 met Pep Talk met Joost Eerdmans. Aan de slag met Paul van Liempt, BNR. Doe maar normaal, dan doe je gek genoeg. De Hollandse deugd om vooral niet op te vallen... heeft geleid tot een groot gebrek aan innovatie. Straks meer na de reclame. Telfort werkt in je voordeel, ook voor ondernemers. Daarom voor iedereen die net als Frank van Telfort kiest voor kwaliteit, zakelijk bellen via het betrouwbare mobiele netwerk. Daarmee heb je voordelig, altijd en overal bereik. Test het nu zelf met de gratis proefsim. Goed idee van onze Frank. Ga voor meer informatie naar telfort.nl slash zakelijk. WarehouseMatch.com. Effectief, voordelig en makkelijk online zoeken naar logistiek vastgoed en dienstverlening. WarehouseMatch.com. De site voor vraag en aanbod. WarehouseMatch.com. Wij hebben de ruimte die u zoekt. Telfort werkt in je voordeel. Test het betrouwbare zakelijke netwerk van Telfort. Vraag nu de gratis proefsim aan op Telvoort.nl slash zakelijk. In drie eenvoudige stappen uw nieuwe auto bestellen op leaseplandirect.nl. Zo... Dat is inderdaad wel heel direct. Van leaseplandirect.nl Dit is een boodschap van Quintic voor software sales professionals. Heeft u een achtergrond in de verkoop van business software aan grotere organisaties? En heeft u internationale ervaring en in kennis van complexe sales cycles? Dan komen we graag met u in contact. Quintic levert planning- en optimalisatieoplossingen en zoekt ervaren sales professionals. Ga naar ervaren sales.com. Dus we moeten direct naar leaseplandirect.nl? Precies, dan lease je tegen het laagste tarief, verbaasd eenvoudig en verrassend snel. Ik ben Rens de Jonge, manager van leaseplandirect.nl. Tot snel! Gang tot de universiteit, ongeacht je cijfers, progressieve hoge belasting en bureaucratie... en regels hebben Nederland tot een niet-innovatieve natie gemaakt. En dat moet veranderen, zegt Jurian Peroppen van Afstrad, adviesbureau voor strategische beleidsvorming. Elke donderdag is hij bij mij te gast en bijna altijd staat hij naast mij hier in de studio in Amsterdam. Maar vandaag is hij op een heel andere bijzondere plek. Jurian, goedemorgen. Goedemorgen, Paul. Ja, wat ben jij? Ja, ik ben in Den Haag. Ik um heb net een, een groep enthousiaste mensen die met innovatie actief zijn toegesproken... en aangemoedigd om een hoofdstuk inderdaad in te gaan leveren voor het volgende regeerakkoord. Ja. En het leuke hiervan is, is dat dat gewoon uit het veld zelf komt. En niet vanuit allerlei belangenorganisaties. Want ja, nu, dat hebben we vorige week ook besproken. Het ziet er niet uit dat er een hervormingskabinet komt. Ze weten niet precies wat ze moeten doen. Dus laten we dan maar uit het veld, zoals ik dat dan noem, de oplossingen aandragen en bent even de sprekers hadden. in een grootveld. Ik geloof dat het begon is met een video van de helemaal Wijfels. Dat congres, daar zit je. Ja, ja, precies. Ja. De Duncan Stutterheim van ID&T is nu denk ik ongeveer aan bod. En het, ja, het is een community of talents, heet het, op LinkedIn. Die inmiddels is aangezwollen tot 2500 enthousiaste mensen... en die echt willen dat er nou eens iets gaat gebeuren met, met innovatie. Want decennia van nivelleringen, dat is ook een van jouw stellingen... die hebben geleid tot een gebrek aan innovatie. Kun je dat zo stellen? Ja, kijk, het, wij, wij willen ja, vanuit het centrum, vanuit het systeem, willen we dingen maken. Hè. Dus we willen dat als we nou alles maar goed inrichten, dan komt er innovatie. Zo werkt dat natuurlijk helemaal niet, want wij stellen ons niet de vraag waarom zou iemand dat willen. En om dat te willen, ja, dat zit in, in talentontwikkeling. Dus ja, simpel voorbeeld. Waarom zou je op de middelbare school hoge cijfers halen als je toch naar de universiteit gaat? Of waarom zou je een moeilijke studie gaan doen als je daarna daar niet meer voor beloond krijgt? Of, of ook niet een extra beurs? Of waarom zou je promoveren als je in feite uitgelachen wordt door werkgevers? Uh, wat je nou in die vier jaar daar hebt zitten hobbyen? Ja. Waarom zou je een onderneming beginnen als je langs allerlei loketten moet met al hun regeltjes? Sjoe, uh, dit is inderdaad hopeloos, al die vragen achter elkaar? Ja, nou, kijk, het, het, onze, kennisketen, hè, onze kennisketen begint gewoon al nou, voor de kleuterschool eigenlijk. Hè. 95% van, van de Belgiërs gaat al op 2,5 jaar naar school. Hè. Ja. Niet alleen om heel veel te leren, maar ook vooral, en daar gaat het dus mis in Nederland, om te ontdekken waar kinderen goed in zijn en waar hun passies liggen. Wij durven in Nederland niet te kiezen. He, in, op het moment dat je ergens goed in wordt, krijg je er meer vakken bij. In plaats van dat je daar dan beter in wordt... waardoor ook de aansluiting op de universiteit uh, beter wordt. Maar ja, als je heeft... het goed heb, uh, Julian, ja? je hebt zelf in, in Engeland onderwijs genoten. Was dat beter? Nou ja, kijk, je kent mijn stelling over het Engelse systeem dat de toegankelijkheid van het uh, onderwijs in Engeland is natuurlijk dramatisch hè? De achternaam postcode en bankrekening bepalen voor 99,9% je toekomst. Maar er zitten een paar uh, goede dingen in. En een daarvan is, is dat zij na vier jaar middelbare school heel erg breed. Hè? Dat houden ze heel erg breed. Dus dat doe je in tien uh, vakken O-levels. En daarna in twee jaar bereid je, je voor op de universiteit in slechts drie en behoge ja. uitzonderingen in vier vakken. En daardoor heb ik ja, in Delft gestudeerd uh, alle moeilijke vakken daar met uh, in één keer met een acht of meer gehaald. Dus dat zegt wel iets over um, ja de noodzaak om kinderen te focussen... Ja. op waar ze goed in zijn en wat ze en, leuk vinden. En dat zegt iets over jou natuurlijk. En nu heb je uh, een aantal voorstellen gedaan voor een nieuwe regering. Wat zijn de belangrijkste? Nou ja, wat ik, euh, laten we, dat hele stelsel van het onderwijs, euh, kijk we moeten kinderen helpen daarin om hun talenten te ontdekken. En dat begint dus al gewoon voor de basisschool en op de basisschool. Hè, voor de basisschool, dat heet voorschoolse educatie. Op de basisschool heet dat de brede school. Uh, dat scheelt ook een hoop logistiek, overigens. Want in Nederland gaan we er nog steeds van uit... dat er tussen de middag iemand thuis zit om je boterhammetje te smeren. He, dat, dat helpt natuurlijk ook niet. Maar ook in het middelbaar onderwijs. We moeten gewoon in minder vakken op een hoger niveau... Uh, en per vak eindexamen doen. In de plaats van dat, we op, dat je op de slechte vakken in Nederland naar beneden gaat. Als je gewoon niet goed in talen bent, dan daal je zomaar af naar de HAVO of naar de MAVO. Of, ja, ja dat, dat is het dan wel zo. VMBOT heet dat tegenwoordig. Nee, je moet op je sterktes gewoon verder gaan. En zorgen dat je dus daar de hoogst mogelijke opleiding in haalt. En dat maar, gaat over en, onderwijs, hè? En, en wat heb je ja. te zeggen als het gaat over progressieve belasting in Nederland? Die zijn je namelijk ook een doorn in het oog, weet ik. Ja, kijk, als, wij de kennis, ja, als we de kennis-economie serieus nemen... dan moeten we dus degene die kennis het beste toepassen... Uh, ja, het minste belasten. He, we moeten dat stimuleren. En dat betekent dus dat we naar een degressief belastingstelsel moeten. Wat betekent dat? Dat hoe hoger je winstpercentage... hoe beter je dus gebruik maakt van kennis... want hoe beter je gebruik maakt van schaarse mensen, middelen, ruimte... He, dingen die geld kosten... hoe lager je belastingtarief in procenten zou moeten zijn. Kijk, dan trek je de echte kennisintensieve... Bedrijven naar Nederland, maar zorg je ook dat um, uh, kennisintensieve bedrijven hier zich ja, zullen ontwikkelen. En schaf dan overigens ook nog even die 500 subsidies van Center Novum af, die samen anderhalf miljard euro versnipperen. Uh, zet dat gewoon om in belastingaftrek. Dat is tenminste een businessplan waar je bij een bank geld voor krijgt. Dankjewel en succes verder daar in Den Haag. Jurian Pruppen van Adstraat, Adviesbureau voor Strategische Beleidsvorming. Bent u ondernemer? Heeft u ervaring, kennis, enthousiasme dat u wilt delen met anderen? Ik wil gewoon nieuwe mensen leren kennen, nieuwe kansen zien. Meld u dan aan voor de exclusieve BNR in Business Club. Omdat dit echt een club van ondernemers is, er zijn maar we weinig echte ondernemersclubs. Hoort u daarbij? Surf naar bnr.nl slash businessclub en laat weten wat uw toegevoegde waarde is. Dat je eigenlijk in staat bent in een tijdsbestek van drie kwartier het lek boven water te krijgen. Waar misschien anderen weken op zitten te broeden. Er is een kans van 35% dat een ondernemer onverzekerd is... omdat hij dat te duur vindt. Daarom nu tot 2011 0 euro premie... bij de bedrijfsschadeverzekering van Real. Realist in ondernemen. Hallo, Wilfred Genee hier. Wilt u samen met mij, BNR en mijn goede vrienden Johan en René... het WK voetbal beleven? Dat kan in het Scheveningse Coorhuis. BNR biedt u als adverteerder een uniek WK-pakket. Adverteer in de zomer op BNR en ontvang vier exclusieve WK-arrangementen... inclusief entertainment, Afrikaanse barbecue en luxe overnachting. Bovendien schuiven elke ochtend Johan Derksen, René van der Grijp of aan bij het ontbijt om samen met u en uw relaties... de BNR WK-quiz te spelen. Kijk voor de voorwaarden en mogelijkheden op bnr.nl slash WK-pakket. Tot binnenkort... In het De, de bedrijfsschadeverzekering van Real is nu extra voordelig. Vraag het uw financieel adviseur. Dit is BNR de Meteoconsult. Britta van Gent. Met een zuidwestelijke wind en flink wat zon... wordt het vanmiddag 22 graden aan zee tot plaatselijk 33 graden in Limburg. Komende nacht wordt het dan niet kouder dan 16 tot 20 graden. En morgen vliegt het kwik met veel zon weer omhoog... naar 30 tot 37 graden in het binnenland en 23 tot 27 graden aan zee. John Bakker. John Bakker. Nog 12 files, 53 kilometer bij elkaar. Op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht, tussen Reewijk en de Meren, 12 kilometer. Heeft te maken met een ongeluk op de rijbaan richting Den Haag. Daar staat tussen de Meren en Woerden, 5 kilometer. De weg is daar nog steeds helemaal afgesloten en dat gaat nog wel even duren. Door die problemen loopt het ook vast op de N228, de Meren richting Gouda. Voor Gouda, 3 kilometer. Flitsers, A2, Duitsland richting Hengelo bij 168,5. A7, Heerenveen, afstand.